Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het UWV wil dat de regels rond de Wajong-uitkering eenvoudiger worden. De Wajong is een uitkering voor jonge mensen die niet kunnen werken. Een deel van die jongeren houdt nu te weinig geld over om goed rond te kunnen komen, zegt het UWV. Het gaat vooral om de groep alleenstaanden die nog deels zouden kunnen werken, maar alleen een uitkering krijgen. Die uitkering is vaak lager dan het sociaal minimum. En dan zijn er wel toeslagen die ze kunnen aanvragen, maar dat gebeurt vaak niet. Het UWV adviseert om te stoppen met de toeslagen en de Wajong uitkering op te hogen naar het sociaal minimum. Een rapper Brother Marquise is overleden. Hij was onderdeel van de Two Life Crew, heel bekend in de jaren 80, en die ken je bijvoorbeeld van deze ondeugende hip-hop klassieker. Ja, de Two Life crew waren trouwens ook de eerste artiesten die een Parental Advisory waarschuwingsticker op hun album kregen. Die plakten ze vroeger op cd's om ouders te waarschuwen dat de inhoud seks of geweld bevat en dus niet voor kinderen bedoeld is. Marquis' echte naam was Mark D. Ross. Barani is overleden, is niet bekendgemaakt. Hij werd 57 jaar. En het Nederlands elftal heeft 1-1 gespeeld tegen Finland. spits Linette Berenstein zette de Oranje Leeuwinnen op voorsprong in het Finse Tampere en ze overviel het hele stadion met haar goal. Corpola. dezelfde keeper van Roma. Oh, tegen Berensteyn op. Nou, dan moet hij zitten. En dat doet hij. En het is heel raar. Want je staat in een stadion en er is een soort van verbijstering bij die 8000. Dat valt ineens helemaal stil. Ja, en met deze uitslag zit het tijdperk Lieke Martens bij Oranje er nu echt op. Ze was het boegbeeld voor veel jonge voetballende meisjes in Nederland. En vanavond speelde ze voor de allerlaatste keer mee in het Nederlands elftal. Het was haar 160ste Interland. Dan nog het weer. Het gaat vanavond regenen, morgenochtend ook in het Zuidoosten. En daarna wordt het overal droog en zien we de zon af en toe. Een graad of 18 wordt het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 album uit, dat heet Lonely Woman. En die kreeg hele positieve recensies. Ze treedt ook dit jaar op op, uh, op Noordzee Jazz. En uh, ik ga van dat album draaien een nummer dat heet Love for Sale. Veronica Swift. Love. Every love but true love. Love.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 BVR Flamingo Big Band met Loeste Luna. Ik ga weer een sprongetje in stijl maken. Ik ga richting de blues. Ik ga naar de Amerikaanse blueszanger en gitarist DK Harrell. Hij is ook een bijzonder uh, artiest. Toen hij anderhalf was, was hij al geïnteresseerd in BB King. En dat heeft hij verder opgepakt. Hij uh, begon zich te verdiepen in de muziek van BB King. Deed zijn eerste optreden als uh, muzikant op een symposium in het BB King Museum. En hij werd. Uh,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 today address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 There she goes at the door with her girls. There she goes.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 Yeah.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 de mensen van toen zijn weer bij elkaar gekomen. En zij hebben een reunion tour. Die zij op Norsi Jazz gaan, uh, gaan uitvoeren op vrijdag. Ik ga daar niet iets van draaien. Ik ga iets draaien van Kurt Rosenwinkel. Wat hij met Emmett Cohen heeft opgenomen. De pianist. Live at Emmett's Place. De huiskamersessies van Emmet Cohen. En dat is opgenomen in 2023. En daar uh, ga ik van draaien. Half Nelson. Ik ga het nummer niet helemaal draaien. Want ik heb anders niet genoeg tijd meer voor het laatste nummer. Kurt Rozenwinkel en Emmet Cohen.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 de band heet Iroko en het is een uh, band die geïnspireerd is en afgeleid is op uh, jazz traditie en geworteld en afro caribische muziek. Zij treden op op vrijdag op noord Jazz. Vandaag stond de uitzending in thema voor noord Jazz en uh, vele artiesten van dat uh, Weekend zijn voorbijgekomen in diverse stijlen. Dat is waar noord Jazz ook voor staat. Het is niet alleen maar de traditionele jazz, maar veel moderne stijlen.